Het is maandag 28 november 2016 en dit is de Batavieren podcast met als gast voorzitter van Forum voor Democratie Thierry Baudet. Dankjewel. Fijn dat je er bent, fijn dat je dit interview wilt uh, doen en welkom. Ja, graag um, Je bent kort geleden, uh, heb je Forum wat al een aantal jaar bestond omgevormd tot een uh, politieke partij. Uh, wat was het? het moment waarop, waarop je dacht van, uh, dat is een betere manier om onze doelen te bereiken dan uh, het, het vorige format, zeg maar. Dat buiten het de moment tot. was uh, in augustus of september van dit jaar, dus aan het eind van de zomer. En er waren al een paar momenten geweest dat ik uh, me ernstig achter de oren krapte of het oorspronkelijke idee wat we hadden namelijk via maatschappelijke organisatie druk uitoefenen en zo... geleidelijk te veranderen, of dat wel werkte. Um, en, en natuurlijk hadden we het referendum gehad... van 6 april, waar alsmaar niet naar geluisterd werd... vanuit de politiek. Maar het moment dat ik ook echt dacht van... we moeten dit doen, was... eigenlijk toen de PVV... zijn A4'tje presenteerde. Omdat ik toen... echt dacht van ja, ook deze partij... is gewoon geen serieus alternatief... voor de bestaande orde. Er moet een... Er moet een optie komen op 15 maart van mensen die heel serieus en constructief zijn, die een aantal dingen echt willen veranderen en die niet alleen maar aan de zijlijn willen staan en boos willen zijn en willen roepen. Toen ben ik uh, nog een keer met iedereen bij elkaar gaan zitten. Heb ik heb gezegd, jongens, moeten we niet toch gewoon dit doen, ondanks alles. Ondanks het feit dat het heel veel werk wordt en heel uh, uh, zwaar wordt, uh, moeten we dit niet toch gewoon doen. En toen hebben we gezegd, ja, we gaan het doen. Oké. Okay. Uh, dat brengt mij meteen tot de volgende vraag. Uh, wat onderscheidt FVD dan van bijvoorbeeld VNL of PVV? Uh, want het is redelijk bekend dat je uh, ja, toch of PVV ondersteund hebt. Ja. Uh, dat, dat is ook wel echt veranderd? Of ondersteun je het meer onder het motto van: uh, kies, het, uh, kies de minstrechten uit kwade, zeg maar, qua kiezen? Nou, ik. Ik denk dat er inhoudelijk, uh, natuurlijk zijn er allerlei uh, detailverschillen, maar ik denk dat PPV, uh, VNL en Forum voor Democratie wel staan voor uh, in hoofdlijnen een aantal vergelijkbare punten. Met name het stoppen van de aanval op de nazistaat, het verkleinen van de overheid en het terugbrengen van de democratie in ons bestel door referenda enzovoort. Maar uh, ik denk dat wij uh, veel betere mensen hebben dat wij het veel serieuzer aanpakken. En we zijn natuurlijk heel erg gewend in Nederland om op de vierkante centimeter partijprogramma's naast elkaar te leggen. Maar ik denk dat we ook nu, zeker aan rechterkant, zoals het dan heet, de kans hebben om ook op mensen te kiezen. Op de kwaliteit van de mensen. En ik denk dat Forum voor Democratie echt fundamenteel anders is dan VNL en PVV. In zin dat wij niet uh, plat roepend zijn aan de zijlijn vanuit een soort one-liner bozigheid. Maar dat wij echt proberen om ...hele goede mensen bij elkaar te krijgen om leiding te geven aan, aan dit land in, in een alternatieve uh, richting. En dat zie ik gewoon eigenlijk veel te weinig, zie ik echt onvoldoende bij die andere clubs. Dus ik, ik denk dat, en ik denk ook dat iedereen dat wel ziet. Ik denk dat het heel erg ons aangepraat is de vraag te stellen van hoe is het dan anders dan en zo. Uh, volgens mij... Uh, hoef je maar één blik te werken op onze website en te zien waar we allemaal mee komen en welke mensen ons allemaal steunen enzovoort. Om, om een heel ander gevoel te krijgen dan bij PVV en VNL. Uh, ja, nu heb je het vooral over, over zeg maar het verzamelen van goede mensen uh, om je heen. Uh, maar goed, het gaat de politiek niet alleen om mensen, maar ook om ideologie achter een partij. Ja. Uh, waar moeten we FVD plaatsen wat dat betreft? Uh, is dat liberaal, conservatief of iets anders? Um. Nou, uh, het eerste en belangrijkste agendapunt van Forum voor Democratie is democratische vernieuwing. Uh, en ik weet niet zozeer of dat rechts of links is. Ik bedoel, als het iets is, dan is het volgens mij eerder links dan rechts. Omdat uh, linkse stromingen uit de geschiedenis altijd voor emancipatie hebben gestaan. En wij staan voor emancipatie van de bevolking ten opzichte van de politiek. Dus in die zin zou ik nu zeggen dat is een links-agenda. Maar ik vind ook die links-rechts discussie niet zo belangrijk. hoor. Maar uh, dat is het allerbelangrijkste. Ons systeem... ...functioneert niet goed en dat moet worden aangevuld met uh, volksinitiatieven. Dus de mogelijkheid van de bevolking om zelf wetgeving voor te stellen en via een referendum. En daarnaast zijn er een aantal punten die, waarvan ik geloof dat die echt anders moeten en kunnen. Een kleinere overheid stoppen van die EU, uit Nederland, uit de Europese Unie dus ook, uit de euro. Uh, immigratie moet uh, veel meer gecontroleerd worden. Uh, de zorg kan veel efficiënter, het onderwijs moet veel beter. Dat zijn eigenlijk onze hoofdpunten. Ja, waar moet je dat plaatsen? Ik vind het, heel, ik vind het eigenlijk heel jammer dat die linksreferentie discussie zo... Dit zijn standpunten die volgens mij door 70, 80 procent van de bevolking worden gedeeld. <laughs> en of je dat nou links of rechts noemt, ja maakt me eigenlijk niet uit. Ja, ja, rond het 50-jarig uh, bestaan van d 66 uh, heeft vorm een filmpje gemaakt met de beelden van Van Mierlo. Ja. Uh, zie je van Mierlo als een voorbeeld in de beginjaren van d 66 en... Nou ja, ik denk dat hij zeker een aantal punten, waaronder met name het pleidooi voor referenda en gekozen burgemeesters en zo, terecht maakte. Maar ja, er is natuurlijk heel weinig van terecht gekomen. Dus ik zie Hans van Mierlo misschien wel als voorbeeld ergens. Uh, maar tegelijkertijd uh, is hij volledig aan zijn eigen. Uh, ambitie ten onder gegaan. Hij is minister van Buitenlandse Zaken geworden... op het moment 1994. Dat hij al die zaken eindelijk... daadwerkelijk had kunnen realiseren. Uh, D66 is natuurlijk... de bestuurderspartij... bij uitstek geworden. Dus het is dubbel. Uh, een aantal van de dingen die ze zeiden in het begin, daar ben ik het mee eens. Maar wat er vervolgens van terecht is gekomen... dat is niet bepaald bemoedigend. Ja, ja. en hoe wil je dat uh, voorkomen? Dat, dat, ja, dat... Het belangrijkste is dat wij nu al meteen door gebruik te maken van het internet... onze idealen realiseren. Dus we hebben vandaag... Uh, ons platform... voor crowdocracy gelanceerd. Op onze website kan iedereen nu... stellingen poneren... en argumenten daarbij geven. Eens of oneens. En die argumenten ook omhoog of omlaag liken. Dus mm -hmm. uh, argumenten die... Goed worden bevonden, die komen hoger te staan en die gaan ook zwaarder wegen en zo krijg je echt een soort van groepsdeliberatieproces. En dat is volgens mij het voorstadium, het digitale voorstadium voor uh, regelmatige referenda, want stellingen die dan op veel bijval kunnen rekenen, die kunnen op een gegeven moment omgezet worden in een petitie en dan kun je dus. Dus ik denk dat een van de belangrijke verschillen, zijn natuurlijk wel meer, maar is dat wij het nu al meteen al doen. Wij gaan niet wachten, wij beginnen gewoon. Ja. Uh, denk, denk je dat de overheid in de toekomst anders om zal gaan met referenda dan nu met het Oekraïne referendum? Is het dus een learning curve of hebben raadgevende of niet bindende referenda überhaupt misschien weinig zin? Ik denk dat uh, de politiek niet veel vaker nog referenda kan negeren. Gewoon uit, zeg maar, politieke overwegingen dan... Pleg je gewoon electorale zelfmoord. Dus ik denk dat er een enorme druk uitgaat van raadgevende referenda. Namelijk dat de politiek er wel iets mee moet. Maar ik ben wel heel gefrustreerd over de gang van zaken nu. En ik, ik ben dus ook heel erg voor bindende referenda. Ik, ik vind dat je dat gewoon uh, aan de bevolking moet toevertrouwen. Ik vind het ook heel raar dat je zegt de bevolking mag zich uitspreken. En daarna mogen de vertegenwoordigers van de bevolking nog zeggen of ze het wel of niet willen. Alsof het een soort vogedij is. Alsof. Alsof de bevolking een kind is en de politiek de vader en moeder. Uh, weet je, ik vind het zo iets... Nou ja, dat is dat wat de, de uh, tegenstanders van directe democratie wel zeggen. Is, moeten we niet een soort buffer hebben tussen de burger en besluitvorming? Ja. Want motto burgers zijn dom, beslissen louter op emotie... Uh, zijn zeer beïnvloedbaar door media en demagogen. En, uh... Ja, ja ik, um, ik hoor dat natuurlijk ook heel vaak. Alleen ik zie dat niet terug. Ik denk dat de burger heel is en ik denk dat hij in staat is om zijn kinderen op te voeden... ...en om een bedrijf te hebben en om een hypotheek te betalen... ...en om zich aan de wet te houden. Dat zijn allemaal al heel uh, complexe zaken in veel gevallen. Ja, uh, kunnen we dan niet ook gewoon mee laten beslissen? De, de hele discussie doet me heel erg denken aan wat je in de jaren zestig had... ...in uh, de economische uh, politiek. Dan ging het over de vraag of het kapitalistische of het communistische systeem nou eigenlijk beter was... En heel veel mm -hmm. mensen zeiden, heel veel intellectuelen ook... dat het communistische systeem is beter. Want dan heb je een aantal mensen die zijn heel verstandig... en die kunnen precies zeggen hoeveel brood er gebakken moet worden... en hoeveel uh, broeken en truien er geproduceerd moeten worden. Die kunnen dat overzien. En die vrije markt is heel inefficiënt. Want dan gaat iedereen zijn eigen truien maken en broeken en, en, en, en broden. En dan wordt er chaos. Dan krijg je een overschot van het een en het tekort van het ander. En in de jaren 70 en 80 bleek eigenlijk dat die... Oogenschijnlijk zo chaotische vrije markt eigenlijk heel goed in staat was om uh, zichzelf te reguleren en tot effectieve en efficiënte uitkomsten te komen. Terwijl juist de centraal geleide planeconomie met enorme overschotten van tractoren kwam te zitten en dat, dat werkte allemaal niet. En dat komt natuurlijk omdat de hoeveelheid kennis die aanwezig is in de samenleving zelf veel groter is dan in welk. Een kleine comité van experts, ook maar. En ik denk dat we nu, in 2016, 17 in een vergelijkbaar soort uh, ontwikkeling zitten op politiek niveau. Ik denk dat wat we vroeger ontdekten op economisch niveau, dat we dat nu ook politiek gaan zien, mm -hmm. dat grote groepen mensen vaak veel beter in staat zijn om complexe problemen uh, te overzien en daar verstandige uh, beslissingen in te nemen dan een handjevol uh, carrièrepolitici. Ja, ja. Uh, nou ja, de, de, dat je nu uitspreekt, hè, de, de vrije markt ten opzichte van het, het communistisch-socialistisch denken. Uh, hoe rechts is FVD economisch? Je hebt het over sanering van de overheid. Uh, wat, wat, wat, wat houdt dat in? Wat kunnen we daarvan verwachten van het economisch programma? Nou, ik denk dat inderdaad, wij, wij zijn voor een kleinere overheid, vooral ook omdat het veel kleiner kan. Omdat er ongelooflijk veel gereguleerd wordt wat helemaal niet nodig is... Er is een enorme overhead in de overheid. Veel te veel mensen die er uh, werken die helemaal niet uh, nuttig zijn voor de samenleving. En ook omdat het een soort moreel punt is dat mensen vrij zijn. Dat mensen zo vrij mogelijk gelaten worden. Dat de overheid zo klein mogelijk is. En dat alles wat burgers zelf kunnen doen, dat ze dat ook zelf uh, moeten kunnen doen. Moeten mogen doen. Maar we zijn volgens mij niet als Forum voor Democratie. Uh, dus niet zou je kunnen zeggen rechts, hè? maar we zijn volgens mij niet uh, asociaal. We vinden het heel belangrijk dat een aantal basis sociale voorwaarden dat daar voldaan wordt, dat de, dat de zorg gewoon goed is voor iedereen, dat er een soort vangnet is voor mensen die het echt nodig hebben, dat het onderwijs uh, kwalitatief echt een slag gaat maken zodat ook mensen uit uh, min of meer achterstandmilieus... of ook kinderen van immigranten enzovoort echt voorwaardig mee kunnen doen. Dus ik denk niet dat uh, ...dat je ons kan indelen als een soort hardvochtig uh, uh, nachtwakerstaat ...en niemand bekommert zich om de ander. Maar ik denk wel dat er een hele grote efficiëntieslag gemaakt moet worden... ...in wat we doen met gemeenschapsgeld. En ik denk ook dat daar een, een heleboel belastingen uitgefilterd kunnen worden. Oké. Okay. Uh, en wat voor belastingen zie je daar dan uitgefilterd worden? Maar wij pleiten nu okay. onder andere voor... Afschaffing van het erfrechtbelasting voor kinderen. We vinden ook dat de vermogensrandementsbelasting. Um, uh, die is nu op een fictief 4% gesteld. Omdat dat gedacht wordt. Dat is wat je met je vermogen verdient. Maar de rente is inmiddels heel <lacht> laag. En daardoor ja, halen ja. mensen veel minder rendement. En dat zijn allemaal dingen die denk ik niet eerlijk zijn nu. Ik denk ook dat we toe moeten naar een, een tweetaksysteem. Dus een veel eenvoudiger belastingstelsel. Waarbij je niet iedereen op een andere manier gaan belasten. Maar aan de kant van de uitgaven... waar we gaan schrappen... daar ligt de, echt de uitdaging. Want ik denk dat er 20, 25 procent... blijkt ook uit allerlei onderzoeken... van de ambtenaren, gewoon Rijksambtenaren... gewoon eruit kunnen. Ja. Die mensen die houden elkaar bezig. Er zijn veel te veel ook... Uh, gedaan om dan weer alles hele onderwijs te vernieuwen. En alles, alles maar te vernieuwen. En dan gaat er weer 50 miljoen in over een IT-project. En vervolgens leidt dat nog niks. En daar willen we vooral heel erg op inzetten. En het geld dat we daarmee besparen, dat gaat gewoon weer terug naar de burger. Nou, ja, goed, het geld dat je mee bespaart... als je 50% van de ambtenaren eruit gooit. Ja, die kunnen misschien niet heel veel anders. Um, uh, he, wat gaan die dan doen? zijn niet ja. echt banen voor, dus die komen in de uitkering. Dus ja, bespaar je het dan wel echt. Nou ja, ja, dat zou ook een beetje moeten blijken natuurlijk, hoe flexibel die mensen zijn op de arbeidsmarkt. Maar ik denk dat we nu heel veel behoefte hebben ook aan goede leerkrachten op scholen, op goede politiemensen. Uh, er zijn altijd nieuwe banen ook te vinden. De mensen gaan ook dingen creëren. Mensen worden ook creatief als ze uitgedaagd worden. Dus ik, ik, maak, ik denk dat er heel veel dynamiek en vitaliteit in de Nederlandse samenleving is en die moeten we weer eens een keer gaan aanspreken... in plaats van dat iedereen maar vast zit in zijn traject... in zijn vaste coupé, in de trein van zijn loopbaan. Ja, de dynamiek moet terug... Uh, je hebt het zelfs over het partijkartel ja. uh, van de huidige partijen. En dat, je, dat is het dus hetgeen is wat je... Pak je stem terug, partijkartel doorbreken. Wat houdt ja. het partijkartel precies in? Want hè, het wordt als een soort elite gezien. De, de, de, wat is het, 1-2% van de mensen? Ja. Uh, dat is mijn ervaring bij de VVD bijvoorbeeld. Dat je toch redelijk makkelijk lid kan worden. En dat je wel redelijk met open armen ontvangen wordt, opgeleid wordt. Uh, valt allemaal wel mee, zou je denken. Nou, dat, dat, dat op zekere hoogte is dat ook zo. Zeker in die... Uh buitenste ringen van het partijkartel, daar kom je dan makkelijk binnen en dan, dan kun je wel een functietje vervullen, maar um, het duurt vervolgens toch vrij lang voordat je daadwerkelijk in het centrum van zo'n partij komt, hè? voordat je in de Tweede Kamer komt en uh, in de landelijke politiek kan meedoen. Uh, en daar zit volgens mij een enorme uh, opinie uh, selectie, er worden bepaalde mensen toch geselecteerd die bepaalde opvattingen hebben en dat gebeurt vrij centraal. Het is heel moeilijk om met een uitgesproken ander standpunt... in die partijen echt naar boven te komen. Vervolgens heb je een kleine elite. Het topkader wordt dat genoemd. de kleine kern van die partijen... die vanuit de landelijke top, vanuit de Tweede Kamer... en vanuit de partijtop... als een soort paraplu mensen over heel Nederland weer herverdeelt. Die kunnen burgemeester worden... Die kunnen bestuurder worden in een van de kernsectoren van de samenleving. Transport, energie, zorg, onderwijs, milieuraden, eh, Europese Unie en eh, noem maar op. Overal zitten daar mensen die direct of indirect aan die paar grote partijen gelieerd zijn in de media. En op die manier wordt er, eh, denk ik, heel veel greep gehouden op besluiten die in Nederland wel of vooral ook niet kunnen worden genomen. En dat gaat, naar onze inschatting, om ongeveer 10.000 mensen. Dat zijn eigenlijk de mensen en die, die, die, die draaien dan een periode van 20, 30 jaar... rond in, dat, in, in die, dat, die baantjescarousel van het partijkartel. En uh, heel veel mensen staan dus buitenspel. Eigenlijk alle bestuurlijke topfuncties zijn niet toegankelijk voor uh, niet-partijleden. Dat geldt trouwens ook voor de ambtelijke top... Um, het leidt ook tot een bepaald soort mensen. Het zijn eigenlijk mensen die niet zulke uitgesproken opvattingen hebben. Het is een bepaald soort bestuurderscultuur die, denk ik wel, een aantal decennia goed gewerkt heeft in Nederland. Een verzeild land waarin een bepaalde uh, ja, compromisbereidheid nodig was. Maar juist nu, waar we staan voor een aantal hele grote vragen, zien we dat die bestuurders, dat type mensen, eigenlijk niet in staat is om een vuist te maken. Om een besluit te nemen. Dus het heeft voor een deel heeft het een, is het een democratisch tekort, namelijk dat heel veel mensen buitenspel staan en zo. En voor een deel is het ook een karakterologisch tekort. Dat het soort mensen dat in dit systeem boven komt drijven, gewoon niet zulke heel draadkrachtige, aanpakkende lui zijn. Het zijn meer mensen die een beetje voort willen kabbelen. En die ook weer op een gegeven moment gaan ze weer door naar hun volgende baantje in die baantjescarousel. Terwijl we hebben nu mensen nodig die zeggen. stop die immigratie, doe iets aan die EU hou op met geld naar Griekenland. Uh, hervorm die zorg zo dat hij... niet meer 36% naar de bureaucratie toe gaat. En daar, daar, dat, dat kunnen zij niet. Ja, dat... dus je zegt van... Um, uh, uh, het, het, het, je kan wel carrière maken... in binnen bestaande partijen, maar... dan moet je dus ook wel alles volgens hun regeltjes doen, zeg maar. Ja, uh, ja en dus... dat... ik, ik, ik twijfel er niet aan dat jij dat ook gemerkt hebt... dat je toch om midden hebt En je moet wel... anders kom je niet verder en je wordt er ook gewoon... Als je, ook al zit je halverwege in dat kartel. Of misschien ben je al uh, op een hoge positie. Zodra je eruit klapt. Zodra je op een of andere manier uit de maat gaat lopen. Dan, dan houdt je carrière dus ook op. Dan, dan word je niet meer tot een volgende positie benoemd. Dus iedereen houdt elkaar als het ware... In stand. Te, in ja, in de grijs, lijn. Hè? Het wordt het, en als je daar buiten treedt, dan ben je gewoon uh, game over. Ja, ja, precies. En, ze, en, en dus deze mensen, nou, die hebben gewoon nog eh, goede salarissen, twee ton per jaar of zo verdienen ze met allerlei dingen. Die kijken natuurlijk wel uit, dus die houden gewoon uh, hun mond en die lopen in de pas. En zo houdt het systeem zichzelf in stand. En Forum voor Democratie wil dat echt heel fundamenteel doorbreken. En dat is ook een ander verschil wat ik zie met de PVV en VNL. Die op, on, op sommige punten misschien wel agenda punten met elkaar met ons delen. Maar ik denk dat wij toch veel fundamenteeler nog kijken naar... waarom gaat dit nou mis? En wat moeten we hier aan veranderen? Open sollicitaties voor al die posities. De sanering van de media. De bindende referenda. Gekozen burgemeesters. Al die dingen heb ik Wilders en Jan Roos niet horen zeggen. Ja. Uh, zie jij de monarchie uh, ook als onderdeel van het partijkartel? En moet dat vervangen worden door een gekozen president? Nou, ik denk dat... Um, het, uh, op dit moment die, die, die monarchie kijk, ik, ik denk dat die, dat die rol wel wat, wat kleiner kan dat hangt ook heel erg van de persoon van de koning af trouwens, de koningin maar ik denk dat uh, als wij in staat zijn om de parlementaire democratie zo te herstellen via referenda en via gekozen vertegenwoordigers en zo, dat die monarchie geen groot probleem is en ik vind het ook wel leuk, het is natuurlijk toch wel iets wat mensen verbindt enzovoort dus ik zie daar eigenlijk niet zo'n heel groot probleem in. Oké, okay, oké. Okay. Um, eens even kijken. Je bent kort geleden in Griekenland geweest. Ja. Um, om de gevolgen van de eurocrisis nader te bestuderen. Uh, uitgenodigd door de Britse Conservatieve Partij. Ja, ik ben, oh. uh, het Forum voor Democratie is... Um, al eerder aan het samenwerken geweest met de, de Britse conservatieven. We denken dat we een beetje dezelfde manier kijken naar de Europese samenwerking. Namelijk, het is op zich goed om dingen te doen als landen onderling, maar... We moeten geen superstaat hebben, dus uit de EU en gewoon samenwerken met elkaar. En dat is heel interessant, Ze zijn nu bezig om een soort Europese politieke partij op te richten... waar alle Europese landen aan meedoen. Dus een beetje de Eurovisie Songfestival-landen, dus ook Israël zit er ook bij. En uh, dan gaan we praten, een paar keer per jaar, over hoe we kunnen handel drijven met elkaar... samenwerken zonder politieke superstaat. En dat is nu... Best wel ver. De Britten willen ook een soort alternatieve Europese ja. vrijhandelsassociatie en zo. En mijn ideaal zou zijn dat Nederland daar dan ook op een gegeven moment bij gaat. Dus daar hebben we het over gehad. En in Athene heb ik het ook gehad over de eurocrisis en de migratiecrisis. Mm -hmm. En in beide gevallen is mijn oordeel dat het ontluisterend is hoe er geen enkel serieus beleid van het begin van een beleid is. Ten aanzien van die, die, die situaties. Kan je de, voorbeelden noemen van dingen die je daar gezien nou ja, hebt? Uh... De, de, de, de, de vluchtelingensituatie, of de, de migranten, er komen gewoon de hele dag door bootjes aan. Die worden niet tegengehouden, die komen dan ergens aan. En uh, ja, die mensen, die uh, dan hebben ze een allerlei landen waarvan ze dan zeggen, nou als je daar vandaan komt, dan krijg je een Europees paspoort. Oké, okay, ja, ook. Hoezo? Weet je wel? Ten eerste heel veel mensen die uit Syrië komen... die komen helemaal niet uit het oorlogsgebied. Ofwel omdat ze uit Turkije komen... wat gewoon een veilig land is. Ofwel omdat ze uit een deel van Syrië komen... waar het vredig is. Er zijn ook allerlei delen in Syrië... waar je helemaal niet vandaan hoeft te vluchten. Uh, dan, uh, voor zover zij... inderdaad, daadwerkelijk een oorlogsgebied... ontvluchten... waarom helpen we ze niet aan opvang... in de regio, wat tien keer zo goedkoop is... als we opvangen hier. kun je dus tien keer meer mensen opvangen... En ten derde, als ze dan per se hier moeten komen, waarom krijgen ze dan meteen een paspoort? Je kan toch ook gewoon zeggen: Nou, jullie blijven hier, mogen jullie twee jaar blijven, of drie jaar, totdat de situatie daar hersteld is. Tot die tijd geven we je uh, iets te doen. We zorgen ervoor dat je te eten hebt en je kinderen kunnen naar school. En daarna ga je gewoon weer terug. Dat kan toch prima? Dus in elk opzicht is er werkelijk. En, maar en dan zijn er gaan ook nog eens een keer mensen die helemaal niet uit je gebieden komen, wel uit Marokko, en die. die die kunnen ook gewoon blijven, want die worden niet teruggestuurd. Het is echt ongelooflijk. Wat is er toch gebeurd met ons continent dat we ooit de hele wereld beheersten en overal toe gingen, en, en nu als een soort bang kleutertje een beetje staat. Kijken, en we weten het allemaal niet. En dan zijn we weer tegen grenzen. En dan, oh, en dan mag het weer niet. En dan ja, de is grenzen weer... is allemaal heel vervelend. Het eh, is dus ouderwetse, natuurlijk, hè, grenzen. Dat is oh, allemaal naar de grensloze. Het is werkelijk. En die Nederlandse deur die ik daar sprak, die, die zei ook van ja, op een gegeven moment wilden die Grieken wilden een hek bouwen. En dan komt er een Oekase uit Brussel. Want een van de Europese commissaris die heeft dan het idee gevat dat Europa een hekkenvrij continent moet zijn. En echt. ...waanzin, gewoon waanzin. En het gebeurt allemaal maar... ...en, niet, en, en met die euro is het eigenlijk vergelijkbaar. hoor. Dus we storten ongelooflijk hoeveelheden geld. Die gaan ook direct, nu niet alleen via steunfondsen... ...maar ook via allerlei emergency liquidity assistance... ...zoals dat dan heet. Dus allerlei geld dat de ECB bijdrukt. En allemaal heel ingewikkeld, maar het komt erop neer... ...dat er waanzinnig veel geld in die zuidelijke economieën gegooid wordt. Dat het voor een deel meteen weer teruggaat naar... ...noord-Europese banken die daar weer een huizenbubbel van in stand houden... ...in onze delen van het land enzovoort. er gaat heel veel geld, wordt rondgepompt... ...met als uiteindelijke slotconclusie dat Zuid-Europa er armer van wordt. De werkloosheid daar is nog steeds gigantisch... ...want het land wordt, die landen worden niet goedkoper, eerder duurder... ...omdat er zoveel geld in rondpompt, terwijl dat juist het probleem was. Noord-Europa komt niet snel uit die recessie... ...omdat we ook niet eh, flexibel genoeg kunnen reageren... ...omdat we vastzitten aan Zuid-Europa. Iedereen wordt er slechter van... En uh, men gaat er maar mee door omdat, ik komt toch even dat partijkartel weer terug, omdat de politici die nu leiding geven op geen enkele manier een visie hebben ontwikkeld. van Wat willen we nou? Die zijn alleen maar bezig met in de pas lopen, in het bestaande systeem, in de bestaande context. En uh, ja, het is waanzin. We moeten er echt mee stoppen. We moeten echt stoppen met die open grenzen, we moeten stoppen met de euro. En hoe, hoe eerder we dat doen, hoe beter. Uh, in mijn interview met Jan Roos gaf hij aan wel een nexit-referendum te willen... maar hij wil eigenlijk de EU helemaal niet uit. Uh, uh, VNL wil de EU hervormen naar een Handelsunie. Uh, ja. Het argument was, wij zitten in een hele andere situatie dan Engeland bij de brexit. We zitten er zo diep in dat een nexit-uitvoeren onverstandig is. Ja, daar ben ik het niet mee eens. En waarom niet? Uh, ik denk dat wij wel uit de EU moeten. Ja. Uh, um... Natuurlijk is het in Nederland in een andere situatie dan Groot-Brittannië... en Groot-Brittannië weer een andere situatie dan Zwitserland... en Noorwegen en IJsland en zo, noem allemaal op. Maar um, wij zijn heel goed in staat om te handelen met de rest van de wereld zonder EU. Om ook met EU-landen te handelen, ook al zitten we niet in de EU. En het belangrijkste is, de EU is onhervormbaar. Dus dat is... In theorie heeft Jan Roos misschien... Uh, uh, een aantrekkelijk beeld hè? van... we gaan de EU hervormen en dan gaan we iets... maar het punt is dat, dat dat lukt niet. Want er zijn zoveel verschillende landen... met zoveel verschillende visies. Je krijgt daar geen fundamentele verandering... en dat wordt bewezen door... de Britse situatie. David Cameron die ging naar Brussel... die zei luister we krijgen een referendum. Die Britten die hebben geen zin in vrij verkeer van personen... in een aantal van alle andere... regelzuchtige dingen uit Brussel. Geef mij nou een goede deal... dan... Blijf ik er graag in? Dat was het idee. En een groot deel van de mensen die nu hebben gestemd voor Brexit... die hadden gestemd voor Remain... als op een aantal van dat soort cruciale punten concessies waren gedaan. De, het is niet zo dat de Europese Unie het niet wilde om die concessies te doen... maar het kon niet. Het lukt gewoon niet. Omdat er zoveel uh, opgebouwd is aan toegezegde rechten... omdat andere landen dan ook weer uitzonderingen willen enzovoort. Dat gaat gewoon niet. En het dus belangrijkste denk ik wat we ons moeten realiseren is. De EU is niet hervormbaar. Maar datgene wat we zouden willen. Van een hervormde EU zeg maar. Kunnen we heel goed realiseren. Door uit de EU te gaan. Lid te worden van de Europese economische ruimte. Lid te worden van de Europese vrijhandelsassociatie. Dan hebben we alle voordelen van de EG. Van vrijhandel enzovoorts. Zonder al die gekkigheid. Dus. Uh, ja, daar ben ik het echt fundamenteel oneens met, met mijn goede vriend Jan. Oké. Okay. Um, nog heel even terugkomend op het referendum. Uh, in januari uh, komt uh, Rutte voor de rechter vanwege het negeren van de referendumuitslag. Uh, wat denk je dat de uitkomst van, van, van deze rechtszaak wordt? Ik denk dat we een hele goede kans hebben om de zaak te winnen. Artikel 11 van de referendumwet is glashelder. Dat, dat stelt... De regering moet zo spoedig mogelijk, na een referendum, met een wetsvoorstel komen dat uitsluitend strekt tot afwijzing van het referendum of aanvaarding ervan. En Rutte heeft zelf al ten eerste meerdere malen gezegd dat het niet zo spoedig mogelijk is wat hij doet, maar dat hij dus. En dan hij zei, ik zou natuurlijk sneller kunnen handelen, maar. En zo, dat soort zinnen dat hebben we allemaal op tape, hebben we allemaal in onze aanklacht. En hij zegt voortdurend, ja ik wil niet zomaar afwijzen of niet afwijzen. Ik wil een compromis geven. Maar dat is nou juist precies het punt dat die, artikel 11 zegt, uitsluitend, dat woord komt echt letterlijk in het artikel voor, uitsluitend het een of het ander. Dus volgens mij is er echt sprake van overtreding van die wet. Uh, en we vinden het heel belangrijk dat het nu door de rechter ook wordt onderzocht. Niet alleen over dit referendum, heel belangrijk hoor, maar ook voor toekomstige referenda. Er moet gewoon duidelijkheid komen... dat je op deze manier niet met de stem van de bevolking kan omgaan. Ja. En op die manier kunnen dan eventueel niet-bindende referenda... nog wat meer impact hebben, zeg maar, mochten jullie de rechtszaak... Uh... Zeker, ja. Uh, dat is de bedoeling. Stel dat jullie de rechtszaak uh, winnen, wat, wat zijn daar dan de uh, gevolgen van? Wat gaat er dan gebeuren? Want het zit natuurlijk tegen de verkiezingen aan. Dat is natuurlijk al ja. niet zo lekker. Uh, nou, in de eerste plaats zal er een, een, op een of andere manier een termijn worden gesteld... Of zo ...aan de regering om inderdaad die wet na te leven. Ja. En in de tweede plaats uh, verwacht ik dat er een... Um, hoe zeg je dat? Dictum uitkomt... ...waar we in toekomstige referenda iets aan kunnen hebben. Bijvoorbeeld dat, die termijn, dat er een termijn wordt gesteld. Zo spoedig ja. mogelijk is maximaal zes weken, ik zeg maar wat... Ja. En dat is heel nuttig voor de rechtsontwikkeling. Dat is ontzettend belangrijk. Het is echt een beetje een lacune ook in de wet, hoor, vind ik. Ja, zo spoedig mogelijk Gewoon slordig is geformuleerd. Niet, uh, niet, niet echt een handig iets. Want dat is natuurlijk eeuwig oprekbaar bijna. Nou ja, dat is het niet, denk ik. Ik denk dat wij heel, heel sterk staan in, in dat, dat op geen enkele manier kan zo spoedig mogelijk begrepen worden als, als meer dan 200 dagen. Weet je wel. Dat is echt wel duidelijk. Maar hoe, hoe, duidelijk, hoe meer duidelijkheid, hoe beter. Ja, ja precies. Uh, nou, veel mensen zijn toch wel moe van nieuwe kleine partijen, verder versplintering. Uh, mensen hebben toch de neiging, hè, want, want ik spreek wel mensen die het dan bijvoorbeeld bij de VVD zitten... ...en het er eigenlijk niet mee eens zijn en het uh, ja. eigenlijk bijvoorbeeld in Forum be veel beter zouden kunnen vinden. Uh, maar ze hebben toch het idee van ja, ik ga niet op een kleine partij stemmen... ...want de grote partijen die hebben tenminste impact en dan doet mijn stem ertoe. En uh, hey, ik word regelmatig verweten dat, dat ik mijn stem weggooi en uh, ja, stemmisbruiker ja. ben... Ja. Uh, wat heb je erover te zeggen over mensen die dus ja, eigenlijk strategisch willen, willen stemmen? Ja, ik denk dat uh, dat in 2012 gebeurd is. En we hebben allemaal gezien uh, hoe dat is uitgepakt. Ik denk dat je gewoon uh, bij je neus genomen wordt als je dat doet. Want je stemt VVD om de PvdA niet de grootste te maken. Of straks is het misschien uh, CDA of een andere partij. Of PVV, dan zeggen ze. En uiteindelijk uh, gaan die gewoon uh, toch samen of zo. Dus ik denk dat uh, daar, dat is echt een denkfout. Je moet niet strategisch stemmen, je moet gewoon stemmen op basis van wat je, waar je zelf in gelooft. Want uh, als iedereen dat doet, dan krijg je een heel ander soort uitslag. Ik, wij zijn helemaal niet per se een hele kleine partij. We staan nu al op vier tot zes zetels in peilingen die we zelf hebben laten doen met inachtneming van de rol van social media... iets dat nu door de klassieke pijlers volledig wordt verwaarloosd. En we hebben gezien bij Donald Trump en bij ja. de Brexit... hoezeer die ernaast zaten. Dus ja. ik denk dat we al veel groter zijn dan mensen, veel mensen denken. En uh, in een landschap waarin meerdere of vrij veel partijen er zijn... kan je dus ook met relatief weinig zetels... stel dat wij straks op tien zetels uitkomen... dat is misschien relatief weinig... maar dat is nog steeds voldoende om een rol te spelen in de formatie. Dan ben je gewoon een regeringspartij straks. Ja. Dus Want, ik denk ja. dat daar een enorm, enorme mogelijkheid ligt. En het is, heel, het is, het is denk ik heel contraproductief om, om de hele tijd te kijken naar, oh wat doen anderen? En oh krijgen we dan wel. Dat kan altijd nog. Laten we nou eerst eens de komende maanden ons focussen op ons eigen verhaal. En, op de en laat de mensen die ons programma ondersteunen ons daar gewoon in steunen. Ja. Anders verandert er nooit iets. Ja, moet Je moet ergens beginnen. Ja. Ik snap ook wel dat dat. Um, kijk, als, als ik het idee had dat we binnen een bestaande partij. of een bestaande constellatie. nu echt verandering konden realiseren. dan was ik nooit met dit. Uh, eigen, eigen partijproject begonnen. Dan, ja. uh, dus ergens, moet het, ja, ergens moeten we beginnen. En uh, nou, we doen het hartstikke goed, denk ik. We hebben nu bijna 1500 leden in, in twee maanden. Uh, ja, we staan goed in de peiling. We zijn nu groter op Facebook dan CDA, PVV en Partij van de Arbeid. Ik bedoel, we, zijn, we doen echt serieus mee. Ja, ja even over de, over de media. Hè. Uh, uh, kort geleden hebben jullie een plan uitgebracht... Uh, de NPO te saneren, objectiever te maken. Ja. Uh, waarom, dat was mijn eerste vraag daarbij. Waarom is niet het plan om de NPO gewoon af te schaffen? Om gewoon de die kraan dicht te draaien. Het is toch allemaal oude media. Wie kijkt er over tien jaar nog tv... Alles gaat via internet, ja. uh, bijna niemand leest de krant meer. Uh, het internet biedt dus ook de mogelijkheid, uh, zoals je net noemt... met beïnvloeding via Facebook of via Twitter... Uh, uh, om dus voor relatief weinig geld toch een heel groot publiek te kunnen bereiken. Ja. Uh, is dat niet gewoon de toekomst? Moet, moet er nog wel een NPO zijn überhaupt? Ja, dat vind ik een heel goed punt. En daar denk ik ook zelf uh, veel over na. Of je zou kunnen toe kunnen naar een soort Netflix-model. waarbij de, de overheid wel uh, uh, dingen aanbiedt. maar dan gewoon voor degenen die dat zelf willen. <laughs> die daarvoor willen betalen. Um, maar waarom moet dat namens de overheid? Nou, dat, Als, hoeft, dat hoeft ook niet. Maar dat ja, ja, prima zonder. Ja, precies, maar bijvoorbeeld zeggen. de overheid. maar zou zouden ook commerciële partijen kunnen zijn. Dan kun je gewoon zelf zeggen: ik wil dit, ik wil dat. Uh, de, dus eigenlijk ben ik het daar wel mee eens. Ik denk dat uh, op dit moment, 2016, het volledig afschaffen van de publieke omroep nog een stap te ver is. Omdat er nog erg veel mensen zijn die geen internet hebben en die nog echt nog afhankelijk zijn van die televisie. Maar uh, ik denk wel dat het, dat, dat het daar naartoe gaat. Ja. En ik denk. Ook dat um, dat goed is, dus dat er veel meer diversiteit komt. Iedereen gewoon zijn eigen YouTube-kanaal heeft of wat dan ook. Dat, dat, dat lijkt me veel interessanter, veel spannender. Het is wel de toekomst, denk ik. Maar wij, wilden, ja, maar wij wilden nu al met iets beginnen wat misschien klein is. En misschien niet zo ambitieus als wat je nu formuleert. Maar wat wel al direct een verandering tewerk, teweeg kan brengen. En onze ambitie is ook dat deze, deze sanering van de publieke omboek nog voor de verkiezingen... ...zou worden doorgevoerd. Dus daarom hoop ik dat heel veel mensen de petitie ondertekenen. Kijk, we zitten nu in een situatie waarin die publieke omroep bestaat. En ja, we kunnen wel roepen we willen het afschaffen. Maar goed, dat, dat gaat dan niet gebeuren. Terwijl mm -hmm. voor de verkiezingen een platform en een ombudsman... ...waar we met klachten terecht kunnen. Waar, waar we bezwaar kunnen maken tegen keuzes van uitzendingen. Dat onmiddellijk partijlidmaatschap van alle presentatoren en bestuurders openbaar wordt gemaakt. Dat kijkersgroepen direct erbij worden betrokken. Dat kan nu al. Ja. Uh, dus via een petitie uh, uh, hoop je het in te voeren voor de verkiezingen. Zeg maar. Nou ja, het enige drukmiddel dat wij nu hebben is uh, beïnvloeding van de publieke opinie. En dat doe ja. je door zoveel mogelijk mensen achter je te krijgen. Ja. Te zorgen dat zoveel mogelijk mensen erover praten. En dat is wel een van de dingen die ik merk. Wij zijn natuurlijk echt nieuw en we, zijn, we worden ook wel, denk ik, wel geboycott door de publieke... Ja, want... media en zo en dat, veel mensen die hebben toch nog niet zo door, denk ik, worden echt door heel veel mensen gesteund maar heel veel mensen hebben nog niet zo door dat de enige manier waarop je op social media succesvol kan zijn is doordat mensen die jou leuk vinden jou ook weer delen mm -hmm. en heel veel mensen zitten toch nog als consumenten in die social media denken, oh leuk, nou leuk dat Forum voor Democratie er is, nee, je moet op share drukken, je moet dan retweeten want anders dan gebeurt er niks ja. En dat is volgens mij nu wel een, een soort tipping point waar we zitten. Een soort omslag dat langzaam maar zeker steeds meer mensen zich beginnen te realiseren. Van hé, hey, ik kan wel klagen over de media. Maar als ik het wil veranderen, dan moet ik dat plan van voren wat ik goed vind. Ook met mijn omgeving delen. Ja, ja. Maar je hebt gelijk hoor. In de media, ja ik vind het heel teleurstellend. Er is echt, uh, er is zo weinig oprecht in nieuwsgierigheid. Mensen lopen zo achter hun neus met vaste patronen aan en alles maar dezelfde clichés die worden herhaald en een eindeloze discussie over een totale bijzaak zoals dat hele Zwarte Piet gedoe je ik, ja, mij heeft het zo lang geduurd voordat ik doordat dat het geen satire was die hele Zwarte Piet ja. discussie <laughs> ik kon gewoon niet geloven dat dat iets was waar mensen zich serieus druk om konden maken maar, ongelooflijk uh, hè ja, dat, dat is zo bizar. En, uh, ja, echt dat er gewoon hele me busjes vol met gekken gewoon worden afgevoerd. Maar het is bijna alsof... Als het absurd de... gewoon, alsof je een soort sketchje te kijken naar uh, het Ja, is. maar ik vraag me dan ook af van... Dat, dat, dat, die, dat die talkshows en zo daar dag in dag uit aan gaan besteden. Elke ja. avond weer Peter R. de Vries en uh, Gerard Spong En uh, ja, al die vaste gezichtjes die dan... Dat is toch... Dat is, ze kunnen dat toch niet zelf meer serieus nemen? Dat is wat, gewoon een wat, soort... He, ja. Wat merk je zelf, uh, hè? want je hebt het ook wel eens over het kartel. Wat merk je zelf bij het verspreiden van de ideeën? Uh, uh, want je, je, je hebt natuurlijk... Uh, uh, uh, FVD is op Facebook natuurlijk groot en actief. Uh, maar ja, inderdaad zitten nog best wel veel mensen. Ik geloof dat de ne gemiddelde Nederlander kijkt drie tot vier uur per dag tv. Ja, uh, ik wat heb, heb geen tv. Ja, ik ook niet. Maar goed, beschijnbaar. Dus wij trekken het gemiddelde dan weer naar beneden. Dus dat betekent dat de mensen zijn die 6 tot 8 uur per dag te gaan ja, kijken inderdaad, ja. om ons te compenseren. Ongelooflijk. <laughs> dus dat is echt heel bizar. Maar uh, ja, dus je moet toch ook wel op tv komen om je ideeën van je partij te verspreiden ja, en leden te krijgen. Ja. Uh, wat merk je daar zelf bij? Is het moeilijk om in de, in de, in de media te komen? Heel moeilijk, uh, ja. Heel moeilijk. Want ik heb ook het, het idee, zeg maar, ik weet niet of dat zo is, dat je zeg maar, als opiniemaker makkelijker in programma's kwam dan nu als partijleider. Of is dat gewoon iets wat ik... Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er een, een, een vrij geleidelijke, maar toch gestage uh, uh, uh, afname is geweest van mijn toegang tot de media. Waarbij ik in eerste instantie volgens mij gezien werd als een van, one of them. Maar als een soort kritische luis in de pels. Mm -hmm. nou, dat vond men erg leuk. Dus de eerste paar jaar van mijn publieke... Leven ...heb ik het eigenlijk vrij makkelijk gehad. Men zag mij als... Uh, ...ja... ...een systeemvriendelijke meedenker. Kritische hm. meedenker. Toen kwam het punt, en dat kwam volgens mij in 2013. Toen heb ik mijn baan opgezegd. Heb ik mijn kolp opgezegd. Toen ben ik... Uh, ...een paar wilde boeken gaan schrijven... ...over seks en over... Wat ...en, nog wat. Uh, en maar toen... ja, seks komt toch prima op, op men... tv? Uh, ja, maar ik denk dat zomelijk. ik daar toch wel heel erg... Uh, ...systeemvijandig begon te worden ook, omdat ik toen zei van ik, ik ben niet voor hervorming van de EU, ik wil uit de EU. Dat ding, ja. dat, dat, dat deugt niet. En zo, dat heb ik toch wel heel uitgesproken. Dus toen is een tweede fase ingegaan, waarin ik eigenlijk het heel moeilijk kreeg. Um, dus je zou kunnen zeggen... Bontel? Ja, precies. Van 2009 zou ik zeggen tot 2012 was ik een, een, een leuke kritische geest. Van 2012 hm. tot 2015 zeg maar, was ik een niet zo leuke, maar toch kritische geest, inderdaad. En nu is het helemaal uh, heftig. Want nu ga ik ook nog gewoon proberen om macht te verzamelen. Om het ook echt te veranderen. Dus nu ja. is het nog bedreigender geworden. Nu wordt het eng. En nu denken ze, ja. Waar, dan gaan we natuurlijk geen waarom zouden we dit een podium... Ik snap het ook vanuit hun perspectief wel. Het is alleen... Het is niet wat de media zouden moeten doen, natuurlijk. Ik denk dat, het, ik denk dat Forum echt een factor van belang is. Al dat het nog veel meer kan worden... Maar ik denk ook dat wij ontzettend interessant en uniek zijn. Omdat wij namelijk, een wij vijf vertegenwoordigen, wat je zou kunnen noemen, intellectueel populisme. En het gaat niet echt niet alleen maar om mij, maar ook om heel veel mensen die achter ons staan en om ons heen draaien en zo. Dat is echt heel uniek, niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld. Waar vind je nou een, een beweging, een club mensen die... Uh, ...boeken schrijven... ...en gewoon het heel serieus... ...graag inhoudelijk het debat aangaan... ...over die, die grote fundamentele thema's... ...waar al die populisten mee komen... ...nationale staat, nationale cultuur... ...identiteit, directe democratie... ...enzovoort... ...maar die dat, die dat zo heel grondig onderbouwen... ...en die graag het debat aangaan... ...en die dat op een beschaafde manier... ...proberen te doen... Dus ...dat is toch eigenlijk hartstikke... ...uniek en ook heel leuk... Eigenlijk ...dat dat gebeurt... Dat daar niet meer ja, toch welwillendheid voor is, dat tekent denk ik de, de mate waarin het systeem verkokerd is geraakt en ook niet meer, niet meer bij te sturen is. Dus zelfs een club zoals de onze, die, dat, dat, zelfs dat, daar willen ze gewoon niets van hebben, dan hebben ze dus liever... Dat ze populisme maar blijven afschilderen als domme gekkies, onderbuik, uh, tokkies, boze mensen. De boze witte mannen. Want kijk, wilt u dat dan? Nee, <lacht> nou stem dan toch maar weer VVD's. Dan toch maar weer een partijkartel. Dus ergens, ergens is het ook alsof het uh, niet mag bestaan. Ja, ja je had het een afgelopen donderdag in de lezing over... Uh, ja, ook, je noemde het woord zuil ook. Dat je hè, dat ja. dus meer dan een partij wil worden. Meer een beweging, wat je nu al noemt. Ja. Uh, hoe zie je dat voor je, een zuil? Nou ja, ben je voor verzuiling van de maatschappij? Ja, nou, nee, ja, nee, ik ben niet voor verzuiling of voor mensen die in hun zuil vastzitten. Ik wil ook niet terug naar vroeger. Maar een van de belangrijkste twistpunten tussen mij en uh, Wilders is altijd geweest. En zo goed ken ik hem niet hoor, maar ik heb wel eens een aantal keren met hem een bol gedronken. En dan hadden we het al. Dat hij wil, of zijn partij wil, een louter parlementaire beweging zijn. He, dus gewoon, er zitten een aantal zetels zitten zit er in die kamer. En die hebben een zekere rol in het publieke debat. Maar that's it. Dat That is de PPV. Terwijl wat ik denk, dat als je iets wil veranderen... dan moet je... Um, een nieuwe elite opleiden. Je moet zorgen dat je aanwezig bent... in het publieke debat. Je moet zorgen dat je... schrijvers uitnodigt en vertaalt. Je moet prijzen instellen. Je moet... subsidies bij wijze van spreken zien te... kanaliseren. Ook voordat je ze kan... afgeschaft hebben, moet je ze in ieder geval... gebruiken voor je eigen nut. Je moet... een tijdschrift hebben. Je moet dus... Uh, en dat, is, alles, dat heeft dus uh, het partijkartel uh, ongelooflijk goed gedaan. A en VVD en CDA en zo. Die zitten in de haarvaten van de samenleving. En dan kun je, kun je best eens een keer een tegenvallende verkiezingsuitslag hebben. Of, of zelfs uh, als partij misschien helemaal verdwijnen in theorie. Ja. En nog steeds feitelijk gewoon de macht hebben. Ja. Want jij bepaalt welke schoolboeken worden voorgeschreven of wie er literaire prijzen winnen... of welke journalisten worden afgevaardigd naar internationale fora... Waar, waar ik, wie de televisieprogramma's mag maken, uh, uh, wie de rechters benoemt... al die dingen, dat is allemaal de intellectuele hegemonie van de oikofobe elite... zoals ik ze altijd samenvat. De mensen die dus eigenlijk een soort weg met ons mentaliteit hebben... En die bepaalt nu al decennia het beleid. En dat komt echt niet alleen maar door de politiek. In zekere zin is de politiek ook volgend. De politiek volgt op een bepaalde manier het publieke debat. Volgt wat er in de samenleving wel of niet speelt. En wat we nu zien, en dat is waarom ik denk dat het zo noodzakelijk is... dat er een maatschappelijke beweging komt of vanzelf. zo... dat dus een hele grote groep mensen niet in staat is om zich eigenlijk te laten horen. Zelfs als we met z'n allen naar de stembus gaan op 6 april en zo, Dan zou je toch denken van dat is toch een mega duidelijke manifestatie. Dan zie je nog dat er een enorme energie in gang wordt gezet om dat te temperen, weg te drukken. Je komt er gewoon niet doorheen. In de kranten staat dat het om niks ging, dat het nergens om ging. Dat we niet wisten waar we voor stemden. Um, ja, echt iets veranderen vergt veel meer dan zetels halen, hoewel het halen van die zetels denk ik ook noodzakelijk is, daarom doen we mee maar we zijn dus niet alleen een politieke partij ja, ja, precies uh, even kijken, dan gaan we nu even naar een nieuwe rubriek in onze podcast uh, nou, dan kreeg ik natuurlijk de kritiek. Ik ben natuurlijk lid van je partij. Ik heb natuurlijk een filmpje gemaakt dat ik op piano lig de partij te ondersteunen. Zouden uh, er meer mensen moeten doen? Ja, ja, ja. Precies, <laughs> precies. Nou ja, dan ben ik natuurlijk half Slavisch en ik krijg je gewoon steeds wijn ingeschonken. Dus daar word ik sowieso al bijzonder meegaan. Waar kom je eigenlijk vandaan? Dus, je? Uit Slavisch uh, land? Uh, ik ben half Tsjechisch. Mijn moeder is uh, Tsjechisch. Ah. Ja. Ja, dus uh, vandaar. Dus ik heb mijn meest eurofiele vriend even uh, ingevlogen ja. en die zei, hoi, ze wat leuke vragen. stij is niet zo kritisch, maar dat had ik van jou als trouw FVD-lid ook niet verwacht. Nou goed, dus die heeft uh -huh. al wat vragen ingestuurd. Dus ik dacht van nou, het is wel leuk om even deze podcast Tuurlijk. af te sluiten met een aantal uh, van, zijn, van zijn vragen uh, die hij liggend onder zijn uh, Europese vlagdekentje heeft uh, verzonnen. Uh, hoe zie je de regeringssamenwerking met meerdere partijen zoals PVV, VVD en VNL, eventueel ook CDA? Ja. Uh, nou ja, CDA en VVD waren anti-referendum. Uh, uh, hoe zie je samenwerking met al die kartelpartijen waar je eigenlijk zo hard tegen strijdt? Nou, het, het, ik ben in principe voor samenwerking met uh, iedereen. Zij het, dat één punt voor ons niet onderhandelbaar is: en dat is invoering van een initiërend referendum. Dus wat we nu hebben is een corrigerend referendum. We kunnen reageren op wetgeving via een referendum. Achteraf eigenlijk. Als dus de wet is ingevoerd of en dan dan door de Kamer is, is de, dan de, kan de, is je een referendum... Ja, uh, en ik denk dat dat, dat is prima. Alleen da, dan kun je dus alleen maar afwachten totdat de politiek met iets komt. En dan kan je zeggen, ik ben het er wel niet mee eens. Wat we nodig hebben is dat de bevolking zelf kan zeggen... Luister eens, wij willen nou eens een referendum over die euro. Moeten we daar wel mee doorgaan? Of, nog subtieler gesteld, wij willen een referendum over het maximum bedrag dat we nog aan de euro willen uitgeven met z'n allen. Of, eh, ik zeg maar wat, laten we dat nou eens helder krijgen. En dan krijg je handtekeningen en dan ga je daarover stemmen. En dat is zo belangrijk, dat is dé manier om het kartel te doorbreken. Want vanaf dat moment kun je alle onderwerpen gewoon zelf op de agenda gooien. En dan kun je gewoon zeggen, hier willen we een referendum over, daar willen we een referendum over. Ja. Dat is voor Forum voor Democratie het allerbelangrijkste punt in de formatieonderhandelingen als we straks aan tafel zitten daar. En als, er, als we daar een deal kunnen sluiten met andere partijen, uh, let's go for it. Ja, het, is vooral het belangrijkste punt is dat het, ge, dat het gecorrigeerd kan worden door referenda. Uh, nou, dan is er Europa. Eh? Stel dat de heel uh, erg groeit en uh, uiteindelijk misschien ook in het, uh, in het Europarlement komt. Uh, dan schrijft uh, uh, mijn vriend... Er is een fractie van eurocritische, maar ook onfrisse partijen. Wil je daarbij aansluiten of onafhankelijk blijven in het Europarlement? Nee, wij willen ons aansluiten bij de uh, partij die heet de ECR. de uh -huh. European Alliance of Conservatives and Reformists. Uh -huh. En dat is de partij van de Britse conservatieven. Die gaan er dus ook uit de EU, maar die partij blijft wel bestaan. En dat zijn... Uh, ik ken de, die partijen goed. Ik loop al een aantal jaren rond. Want de Forum voor Democratie was ook al voordat we politieke partij was... aan het samenwerken met die club. Mm -hmm. En uh, die is opgericht door Dan Hennen. Dat is een van de belangrijkste Britse eurosceptici. En dat is een Soms hele... Een goeiespreker. Ongelooflijk goede spreker. <laughs> ongelooflijk wow. spreker. Heel interessante man. Hij heeft ook weer een mooi boek geschreven over... What next? Dus hoe Engeland nu uit de EU moet en hoe het dan moet. En uh, ja, dat is een club van, uh, van een vrije markt, lievende, uh, democratische partijen die een ander soort Europese samenwerking willen. Dus ik, daar heb ik heel veel vertrouwen in. En ik hoop dus dat als wij straks een paar zetels uh, hebben in de Tweede Kamer en ook uh, een paar zetels in het Europese parlement, dat we dan ons daarbij kunnen aansluiten. Oké. Okay. Uh, wat is de positie van de Tweede Kamer als volksvertegenwoordiging wanneer de burgers het laatste woord hebben middels dus, uh, uh, referenda? Nou, twee dingen. Uh, drie dingen eigenlijk. In de eerste plaats natuurlijk gewoon de dagelijkse politiek. Er zullen altijd honderd en één onderwerpen blijven die van technocratische aard zijn of die lopende zaken die ge uh, gewoon afgehandeld moeten worden. Dat is één. Twee. In mijn voorstel, wat ik in een boekje heb opgeschreven, wat in januari verschijnt... ...Democratie 2.0... Um, ...zou de Kamer de mogelijkheid moeten krijgen om een tegeninitiatief te formuleren... ...in antwoord op een volksinitiatief. En dan zou er dus een referendum komen over beide vragen. Met andere woorden, de bevolking doet een voorstel. Wij willen uit de euro als referendum, Nederland ja. in of uit de euro... Ja. Dan zegt de Tweede Kamer, Nederland blijft in de euro... maar stelt als voorwaarde dat we er niet meer dan 50 miljard aan uitgeven nog. Ik zeg maar wat, hè? Ja. En uh, dan krijg je een referendum... waarbij de bevolking mag stemmen over beide stellingen. Ja. En ook mag aangeven... als beide stellingen een meerderheid behalen... welke van die twee stellingen hun voorkeur geniet. Okay. Dus dat is de tweede rol die de Tweede Kamer zou willen geven. ja. En dan zou je nog kunnen overwegen om, als het straks ook bindend wordt, dat volksinitiatief, waar ik een voorstander van ben, dat je dan zegt, nou oké, okay, maar we geven de Tweede Kamer nog één andere rol. Dat is namelijk om, als er een keer iets heel geks uitkomt uit zo'n referendum, met twee derde meerderheid de mogelijkheid te hebben om dat tegen te houden. Oh ja. En dan één keer, dat kan één keer, dat kunnen ze één keer tegenhouden. Eén keer per referendum dan? Ja, maar, ja, ja, maar goed, per... Als per onderwerp. Dus dan kan er bijvoorbeeld natuurlijk ja. opnieuw, naar, oh, ja. dan kan het ja. niet meer. Maar zoals ja. in Amerika ook, de, de Amerikaanse president kan één keer zijn veto gebruiken. Ah, oh, oké. Okay. En okay. dat vind ik op zich wel mooi, want dan heb je zeggen van... Dus dat noem je dan checks and balances. Mm -hmm. hè? Dat is een soort van, je, van, hoe haal je nou de boel in evenwicht... dat er nooit een soort, ja, <coughs> iets geks uit kan komen. En dit, dit zijn voorstellen... Die, um, die ik doe, werk ik uit in het boekje. Maar dat zijn ideeën, we, dan heeft de Kamer denk ik, nog steeds een hele significante rol. Maar geef je toch veel meer terug aan de bevolking. Ja, ja. Uh, moet Nederland uiteindelijk weer 2% van de BBP aan defensie gaan uitgeven, zoals de NAVO graag, zie, graag ziet? Ja. Heb ik ja. nog weinig over defensie gehoord. Maar... Ja, ik ben daarvoor. Ik vind dat een, een normaal land moet zichzelf normaal kunnen verdedigen. Het is absurd dat wij um, zo weinig daaraan doen. Uh, niet alleen voor allerlei missies wereldwijd... maar zelfs ook gewoon landelijk. Er moet gewoon uh, interne dreigingen... er moet gewoon goed uh, georganiseerd zijn. We moeten daar uh, meer aan uitgeven. Ook uh, ten opzichte van onze internationale partners... Dus ik ben, daar, ik, ik ben daar absoluut voor. Misschien zeker met Trump. programma. natuurlijk toch wat meer... Uh, Trump die eist dat ook van, van de NAVO-partners. En gaat het dus niet meer redden steeds maar. Ja, dat is een soort die Europa. Uh, maar denkt dat grote broer Amerika het wel allemaal mag oplossen. Ja, dat is, heel goed, dat is heel goed. En het geeft ons ook veel meer leverage... in de onderhandelingen met Amerika. Als wij gewoon een serieus leger hebben... en Amerika wil iets wat wij niet willen... dan zeggen we gewoon... Uh, jongens, dat is geen goed idee. Ja. Terwijl als wij alleen maar drie... Uh, uh, drie hele kleine pelotons kunnen sturen, dan, dan, dan, ja, dan is het van doe mee uh, of niet, oké, okay, dan niet, jammer. Hè, dus het is, het is ook gewoon voor ons belangrijk. En andere landen doen het ook, Frankrijk doet het ook, het Verenigde Koninkrijk doet het ook. Ja. Dat moeten wij ook gewoon doen. Als de economie groeit, groeien de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking nu 0,7% in plaats van 1% dan automatisch mee? Nee, ik ben voor afschaffing van ontwikkelingshulp. Oké. Okay. Uh, want het helpt niet. Het is zelfs contraproductief. Blijkt uit allerlei onderzoek dat op het moment dat je geld geeft, dan vervals je in feite de concurrentie dan maak je in feite een kartel op dezelfde manier als dat wij allerlei kartels hebben in Nederland. En je maakt mensen ook afhankelijk. Je geeft mensen een, uh, een vis, uh, terwijl je wat je zou moeten doen is een hengel geven bij wijze van spreken. En dan kunnen ze zelf aan de slag. En dat doe je door handel drijven. Dus ik ben ervoor om komt weer die EU in het uh, plaatje, maar om uit de EU te gaan. De EU is namelijk een douane-unie die een enorme barrière opwerpt... voor producten uit bijvoorbeeld Afrika om de Europese markt binnen te komen. Dat is met name omdat Franse boeren en landbouwers... en een aantal andere landen ook, maar vooral ook Frankrijk, Italië, Spanje... dat hebben weten af te dwingen, maar dat is helemaal niet in het Nederlands belang. Wij moeten gewoon handel drijven... Dan help je die landen ja. en verder niet uh, 5 miljard per jaar daarin uitgeven. Even, ja. uh, even terugkomend op defensie. Uh, hoe zie je, hè, als uh, Nexit achter de rug is, hoe zie je de Europese defensiesamenwerking? Nou, ik denk dat wij uh, in beginsel dat nationaal moeten doen. Mm -hmm. is dus gewoon echt een landmacht, luchtmacht, marine. De, niet dat je bijvoorbeeld zegt we gaan specialiseren, we gaan hè, bijvoorbeeld uh, alleen maar marine doen. Um, hè, en dan doet Duitsland, doet, uh, landmacht, om maar iets. Te doen. en dan werk je samen. Nou, je kunt dus natuurlijk dan. wel, uh, je, je kunt best zeggen wij focussen op x. dat kan natuurlijk als Nederland heel goed. ik bedoel Israël heeft ook, niet, uh, heeft ook geen tanks die kunnen die via schepen naar het andere deel van de wereld kunnen worden verplaatst. want Israël verwacht niet Oorlogen te voeren die buiten zijn eigen grondgebied mm -hmm. komen. Hè? Dus de, wij kunnen dat. Zat. Ja, het zou lastig <laughs> zat. Dus dat kunnen wij natuurlijk ook doen. We kunnen ook zeggen, nou, we verwachten toch dat we, dat we niet zozeer met dreiging X te maken zullen hebben, maar wel meer met dreiging Y. Dat is, maar, um, maar hoe ziet de samenwerking tussen landen? Hè? Ik ben heel erg Gaan voor we, om, om ad hoc militaire allianties te sluiten, zoals we dat ook eeuwenlang gedaan hebben. Als wij het eens kunnen worden, dat doen we nu toch ook. Als we het eens kunnen worden met een aantal landen om naar Mali te gaan. Dan gaan we met elkaar naar Mali, verdelen we die missie, hebben we een oppercommando En dat regelen we op die manier met elkaar. Dat hoef je helemaal niet te integreren. Uh, over integratie gesproken, ja, er, worden, er zijn wat nieuwsberichten over het Europees leger. Uh, heb je het idee dat de Nederlandse soldaten gedetacheerd worden naar een gemeenschappelijk Europees leger, dat dat, dat, dat nog gaat gebeuren? Of uh, ja, uh, uh, hebben we nou wat te zeggen? Of? Nou, da daar moeten we niet uh, kinderachtig over doen. Kijk, de manier van werken van de Europese Unie is al decennia, vanaf het begin eigenlijk. De zogeheten salami-tactiek. Ook wel, hoe kook je een kikker? Namelijk door heel langzaam dat vuur iets op te stoken. En die salami-tactiek is een beetje hetzelfde idee. Je snijdt er steeds een plakje af. ...steeds denk je... ah oh, maar een plakje nog en ben je die worst kwijt. Uh, wat we nu... ...zien met dit... ...allerlei initiatieven rondom... ...een Europese defensiemacht... ...in Europa is ook een Rapid Deployment Force... ...die zit in Italië... Uh, ...waar, waar 20.000 militairen... ...onder EU gezag zitten... ...dat er allerlei... Uh, ...quasi-informele... ...verbanden worden opgezet... ...die straks natuurlijk... ...formeel bestendigd moeten gaan worden. En wat men dan gaat zeggen... ...dat is echt de strategie van de EU... ...nee, maar... ...dit is feitelijk een al lang bestaande situatie. Dit is al jaren het geval. En... ...in zekere zin hebben ze dan natuurlijk zijn. gelijk. Ja, ja, ja. En, maar dat is natuurlijk steeds, dat is het steeds het model. En daarom ben ik ook zo voor... om. Met een aantal referenda duidelijkheid te krijgen over wat Nederland wel wil, wat Nederland niet wil. Want onze politici die liegen erop los hè, over dit, dit onderwerp. Ik heb een debat met Siebrand Haarsma Buma gedaan een tijdje geleden op televisie. En toen zei hij: Er komt nooit een Europees leger. Dat zeg ik je met mijn hand op mijn hart. Ja, dat kan hij wel zeggen. <laughs> maar ondertussen gebeurt dat natuurlijk wel. En dan is hij straks is hij weg. Is hij ergens, ja. heeft hij een partijkartelfunctie in de baantjescarousel gekregen. Dan zit er weer een ander en die zegt... Ja, dat was mijn voorganger. Ja, daar heb ik niet... En zo gaat dat heel langzaam door, die EU. Die, die sluipende machtsuitbreiding. En het is ontzettend moeilijk om daar de vinger op te leggen. Of om dat te stoppen. Omdat er zoveel instanties zijn. En die verantwoordelijkheid zo verdeeld is. En het mandaat dan weer heel beperkt is. Maar dan wordt het vijf jaar later weer opgerekt. Of dan gebeurt er iets. En dan zeggen ze... Ja, er is nu een crisis. We moeten nu wel. En ja, dat is hoe de EU uh, zijn macht al 50 jaar systematisch heeft uitgebreid, eigenlijk tegen de wil van de bevolkingen in Europa in. Dat is toch wel, dat is een vijand dus, waar we heel erg beducht op moeten zijn. Dus die EU, dat is niet te vertrouwen. Nou, we willen niet dat je in de strijden tegen de EU omvalt van de honger. Uh, mm. Dus we gaan een beetje naar het laatste onderwerp. Ik vond het leuk om dit te doen. <laughs> uh, is Brexit een kans of bedreiging voor de Nederlandse economie? Een kans. Absoluut een kans. Nou, in de eerste plaats omdat het betekent dat ons, een van onze belangrijkste handelspartners... ...en onze naaste buur uh, grote economische groei gaat meemaken. Want het, het is uh, gunstig voor een land om uit de EU te gaan. De EU is namelijk slecht voor de economie. Dus het is, dus is een kans voor Nederland om... ...ook geld te verdienen, omdat een land naast ons meer geld gaat verdienen. Dus wij kunnen waarschijnlijk meer gaan exporteren. We kunnen interessantere nieuwe producten gaan importeren. Eh, we kunnen misschien ook wat weten af te romen van de vele bedrijven... ...die zich nu in Engeland willen gaan vestigen. En die willen misschien ook een dependance in Amsterdam dan... ...omdat dat dan dichterbij is dan misschien dat ze eerst eh, in Amerika nog zaten of waar dan ook. En ten tweede is het ook een kans voor ons, omdat het gaat laten zien hoe... ...leven buiten de EU mogelijk is. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gezien... Hè? ...dat een land Precies. uit de EU treedt. Wat, wat er dan gebeurt. Ja. Uh, ja. De volgende vraag was... Uh, ...de, de pond is natuurlijk flink uh, gedaald. Ik heb ook meteen in de zomer aardig wat violen gekocht in Engeland. Nou, oh, heel ja, goed. Uh, uh, de volgende vraag is... ...waarom krimpt de Britse economie onder de Brexit dreiging ...en stijgen de Amerikaanse beurzen onder Trump? Nou, de, het, is, het is wel waar dat de, dat de pond uh, wat gedaald is... Maar de, de economie ziet wel heel veel groeien. Er, er zit heel veel dynamiek in de, in de Britse economie. Het is niet zo dat de economie daar ingestort is of zo. De, de, dus dat is niet waar. Wat natuurlijk wel zo is, dat er nu een soort uh, onzekerheid over is. Maar um, ik, ik heb er alle vertrouwen in dat die Britten het uitstekend gaan doen. Echt. Ik denk niet dat um, je onder het juk van de Brusselse regelgeving uitworstelen... Dat, dat je innovatie en de dynamiek van je economie uh, negatief beïnvloedt. Wat betreft Amerika en Trump. Um, ik denk dat waar daar nu heel sterk op gereageerd wordt. Dat is dat hij een aantal zaken heeft aangekondigd. Die, die, die vrij direct de kracht van de Amerikaanse markt gaan vergroten. Dus hij heeft gezegd, we gaan minder uitgeven... aan allerlei mensen in het buitenland en zo. Dus dan, ik denk dat de markten denken... van nou, dan gaat hij dat waarschijnlijk nationaal investeren. Dus ik denk dat dat daar... dat dat een vrij specifiek daarmee te maken heeft. Oké. Okay. Ja, en misschien ook... puur het feit, wat mensen doen allemaal... als brexit al gebeurd is, maar het is nog... Ja. ze zijn de EU feitelijk niet uit. En dat kan nog jaren duren. Ja dus als of, dat... het kan misschien nog... Uh, hè, er zijn natuurlijk heel veel... Partijen die er belang bij hebben. Of die willen dat het niet gebeurt. Yeah, yeah. Uh, denk je dat het gaat gebeuren? Ik denk dat het gaat gebeuren. Ja, ik kan me niet ja. voorstellen. Maar Trump is niet… zeker. Hè? Maar brexit is Nou er ja, er komt nu ook een recount. Pas op. Okay. <laughs> nee, maar ik denk dat het, het gaat, gebeuren. Dat gaat gebeuren. Er zullen ongetwijfeld nog heel wat mensen gaan, um, gaan uh, tegenstribbelen enzovoort. Dat gaat, maar dat de brexit gaat gebeuren. Het wordt geen harde brexit. Het is niet zo dat Brittannië niets meer met Europa te maken wil hebben. Of zo, maar dat is ook nooit de intentie geweest. Dus we gaan gewoon een soort associatieverdrag sluiten. We krijgen een soort, uh, soort Oekraïne-achtige status. <laughs> en, uh... Alleen dan met een iets betrouwbaarder land. Ja, natuurlijk. Ja, nee, ja, nee, nee, het... ik, ik ben helemaal iets... voor een associatieverdrag. Dan ben ik met het, het Koninkrijk. Maar... Iets andere situatie. Uh, nou goed, dan ga ik wel even uit de, uh, uit de rubriek uh, vragen van een eurofiel door Menno Kiel. Uh, als je nog niet omvalt van de honger, uh, wat kunnen we de komende tijd uh, van FVD verwachten? We gaan een aantal hele spannende dingen doen in de campagne. We gaan nu uh, in. Uh, vleugels liggen. Dat er allemaal vleugels liggen. We gaan. We gaan uh, half december, dus over een week of twee, drie. ga ik in de Tweede Kamer uh, een toespraak houden over de parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Dat is een burgerpetitie die ik gestart ben. De euro, uh, hè? Met het George op, Kelder en de eurobalans? Ja. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dit is de laatste kans die we nog hebben om die mensen onder ede te horen. Want ze zijn nu allemaal nog net in leven. En uh, dat moet gewoon gebeuren. We moeten weten wat er, wat er in godsnaam gebeurd is daar. Nou, in januari hebben we onze rechtszaak tegen Rutte. Er komt een boek van mij uit waarin uh, Democratie 2.0 wordt gepropageerd. Het hele verhaal van referenda dat ik nu een beetje heb gehouden. We zijn bezig... Met een platform, platform voor crowdocracy, waar iedereen zijn eigen standpunten en stellingen kan poneren en mee kan discussiëren om echt democratie gewoon direct transparant te maken. En verder uh, drie tot vier keer per week ga ik het land in met mensen aan mijn zijde, Theo Hiddema, Joost Eertmans, Paul Cliteur, andere mensen die Forum voor Democratie een warm hart toe dragen. En uh, gaan we in, in zalen met mensen in gesprekken en wat we nu merken is dat dat eigenlijk heel vaak gewoon echt flink volle zalen zijn, waar heel veel mensen komen, waar we nieuwe leden werven, waar ik heel veel ook hoor van wat er leeft in het land. Dus dat is feest. Dat is ongelooflijk leuk. En um, dan op 15 maart gaan we met een mooi aantal zetels in de kamer de boodschap verder brengen. Helemaal goed. Heel erg bedankt voor het interview. Heel graag gedaan. Het absolute hoogtepunt van deze podcast. <laughs> Dankjewel. Dames en heren, dit was de Vieren podcast. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.